Hierheen, hierheen, dames en heren, terwijl daar binnen in de kathedraal van Boedapest op deze gedenkwaardige 8. juni 1867 de keizer van Oostenrijk en de bovenaardschone Elisabeth koning en koningin van Hongarije worden, krijgt u de unieke gelegenheid een waardevolle herinnering te kopen en niet duur, kom dichterbij Kijk die foto goed, Elisabeth met zoontje, het is voor een lage prijs. En zie, is dit niet zoet, de keizer met familie, viert kerstmis in het paleis. En kijk eens hier, het gelukkig stel, het is een en al verliep. lief en innig. Mijn god, wat wil je meer? Kies, kies, kies. Zeg, haal je neus niet op. Doe niet alsof jou werkelijk de waarheid interesseert. De waarheid kost je niks. Maar wat heb je aan een waarheid die alleen maar deprimeert? En spreekt van haar al meer dan honderd jaar Maar wie ze werkelijk was Dat wordt je uit geen enkel boek of uit een film gemaakt. Wat bracht haar de aanbidding Wat bracht haar haat en neid Wat bleef er van haar leven nog over Ik echt wil weten, jullie Sissy was in werkelijkheid een grove egoïst. Terwille van haar zoon heeft zij Sophie bestreden met sluwheid en met list. Toen zij hem eenmaal had, liet ze hem zo weer vallen, wikkelhard. Ja, Sissy was een type vrouw, dat door haar wispeltuurigheid en noodlot steeds weer taart. Horen slechts wat men zelf verkies Dus rest ons na wat tijd Van de school en de manschap